Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girl's on my brain, and you the one to blame. Beautiful yeah. all over the world. All the world, I could be chasing, <laughs> but my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 Boven het zuidelijk deel van het eiland kan niet worden gevlogen vanwege de aswolk die is ontstaan door de vulkaanuitbarsting. Het as uit de gletsjer vulkaan waaide bijna een week lang richting Europees vasteland, maar sinds enkele dagen is de wind gedraaid en waait de wolk over delen van IJsland. Een deel van het internationale vliegverkeer wordt omgeleid naar een vliegveld in het noorden van het eiland. VVD-leider Rutte heeft op het congres van zijn partij in Arnhem benadrukt dat de staatsschuld moet worden teruggedrongen. Hij zei dat het er echt moet worden gereorganiseerd en dat dat niet zonder pijnlijke maatregelen kan. Rutte noemde de verkiezingen van 9 juni de belangrijkste in een generatie. En hij voegde eraan toe dat het niet nodig is dat volgende generaties het slechter krijgen dan de huidige. Hij herhaalde dat de VVD niets zal veranderen aan de hypotheekrenteaftrek. De Bulgaarse schaker Wezelin Topalov heeft de eerste partij in het WK-tweekamp gewonnen. Met wit versloeg hij de regerend wereldkampioen, de Indier Viswanathan Anand. Na iets meer dan twee uur gaf Anand bij de dertigste zet op. De tweekamp tussen de twee grootmeesters wordt gespeeld in Sofia en duurt maximaal 12 partijen. Als de stand daarna gelijk is, volgen nog vier partijen. Judoka Elko van der Geest heeft op de Europese kampioenschappen goud gewonnen in de klasse tot 100 kilogram. Van der Geest, die sinds kort uitkomt voor België, versloeg in de finale Henk Grol. Grol had eerder een gescheurde buikspier opgelopen en kon in de finale niet voluit judoën. Eerder op de dag had Verkerk in de klasse tot 78 kilogram ook al zilver gewonnen. Nederland is de EK in Wenen geëindigd met vijf medailles. één gouden, twee zilveren en twee bronzen.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 I'm me be fun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 Get off the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 Never thinks to That's why she cheats with rich guys. Then she meets all the lonely. Night. And she belongs